De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, zometeen het Mediaforum, dus met Bert van der Veer en Joost Niemuller. En we gaan naar Mark-Robin Visser, die met zijn Sportzomerbus op de Amsterdamse grachten staat. Eerst het NOS-nieuws, hier is Mark Visser. De Tweede Kamer wil dat er onmiddellijk een eind komt... aan het experiment met vrije tandartstarieven. De PVV sluit zich aan bij PVDA, SP en GroenLinks... en daarmee wil een Kamermeerderheid de proef staken. Sinds begin dit jaar zijn de tandartstarieven vrij. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit... zijn het tarief in het eerste kwartaal met bijna 10 gestegen. Minister Schippers had verwacht dat ze juist naar beneden zouden gaan. Gisteren waarschuwden ze dat de prijzen eind dit jaar tot een acceptabel niveau moeten zijn gedaald. Anders wordt het experiment gestopt, maar de Kamer wil zo lang niet wachten. Netcar is voorlopig nog niet gered. Volgens overnamekandidaat VDL duurt het nog weken voordat er duidelijkheid is over een reddingsplan voor de noodlijdende autofabrikant in Born. Verslaggever Louis Dekker. De boodschap van VDL, topman van de leegte... dat het nog wel weken, misschien wel een maand kan duren... voordat Netcar echt gered is, die zal er hier vanmiddag flink inhakken. Want de bonden en de ondernemingsraad... die hopen nou juist dat er vanmiddag witte rook komt. Die hopen als een minister op bezoek komt... dat hij iets concreets in de hand heeft. En tot nu toe wijst nog niets erop dat dat ook gaat gebeuren. Met andere woorden, de onrust lijkt nog wel even door te gaan... en lijkt te verergeren. 1500 mensen werken er bij Netcar. De bonden die dringen al maanden aan op duidelijkheid. Korpschef van de politie in Rotterdam vindt het terecht... dat een agent van zijn korps niet wordt vervolgd... voor het schoppen van een arrestant. Een filmpje van de arrestatie leidde vorige week tot felle reacties. De korpschef zegt dat het hem heeft verbaasd en geïrriteerd... dat zoveel mensen een mening hadden zonder het hele verhaal te kennen. Uit onderzoek van het OM blijkt dat de man de agenten... vlak voor de arrestatie had geslagen... en zich had losgerukt van zijn handboeien. Het was daarom terecht dat de agenten de man... met enkele gerichte trappen tegen de grond werkten... De man deed aangifte tegen de agenten, maar die is dus geseponeerd. De agenten en haar collega, die bij het incident toekeek... mochten tijdens het onderzoek blijven werken... maar beide melden zich vorige week ziek. Twee jongeren die in Frankrijk een wild feest organiseerden... in de villa van een Nederlands stel, moeten een half jaar de cel in. Nu krijgen ze een boete van 20.000 euro. De twee jongeren kraakten de villa... en nodigden via Facebook iedereen uit voor een feestje. Ze waren op het idee gebracht door Project X. Een Amerikaanse film is dat over een uit de hand gelopen studentenfeest. In totaal kwamen 600 gasten op het feest af. en Die lieten weinig heel van de villa. Schade is volgens het Nederlandse stel zo'n 80.000 euro tennisster Kiki Bertens heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. 20-jarige uit Wateringen won verrassend met 6-3 en 6-0 van als 19e geplaatste Tsjechische Lucy Safarova. Wie Bertens in de tweede ronde treft is nog niet bekend. Weer dan wolkenvelden af en toe zon. Het is tussen de 17 en 22 graden. Morgen eerst bewolkt en wat regen. In de middag droger en mogelijk wat zon. Awb verkeersinformatie met een korte file na een ja. ongeluk op de A50... vanuit Arnhem naar Osprek, knoppend Valburg, twee kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Moeten we als kijker of luisteraar vooraf weten welke afspraken zijn gemaakt... als er een politicus wordt geïnterviewd. Straks praten we erover in ons mediaforum. Maar eerst naar Griekenland waar de naam van de nieuwe Griekse minister van Financiën is bekendgemaakt. Hier zijn Dionis de Graaf en Jurgen van den Berg. Janis Stournaras, dat wordt hem, de nieuwe minister van Financiën in Griekenland. Hij komt in de plaats van Vasilius Rapanos, die zich vlak voor zijn benoeming terugtrok wegens ziekte. Stournaras moet Griekenland de komende tijd door een zware periode van hervormingen en bezuinigingen loodsen. Correspondent Connie Keese. Connie, wie is deze Stournaras? Hij is uh, vrij bekend hier uh, als econoom en ook in Brussel overigens. Hij is nu professor economie aan de Universiteit van Athene... maar ook directeur van een economisch onderzoeksinstituut. En dat is een belangrijke uh, ja, denktank hier. Uh, hij heeft ook in de bankwereld gewerkt, ook in de particuliere sector. En hij was in de interimregering, dus tussen de twee verkiezingsperiodes in... was hij al uh, minister van ontwikkeling. Ja, economisch gezien uh, weet hij dus waar hij het over heeft. Is hij ook een beetje politicus, want dat lijkt me ook handig. Ja, daar heeft hij uh, wel enige kaas van gegeten. Hij was jarenlang de belangrijkste uh, financieel adviseur van premier Semitis. Uh, dat is van 1994 tot 2000. En ja, die premier was eigenlijk de enige technocraat die ooit een socialistische regering heeft geleid. Nou, daarbij was toen Naras ook direct betrokken bij besprekingen in Brussel... over de toetreding van Griekenland tot de eurozone. Dus je zou kunnen zeggen dat hij uh, ja, zowel economisch als politiek wel gepokt en gemazeld is. Ja, hij is natuurlijk niet te benijden, staat voor een zeer lastige taak. De vraag Zeker. is natuurlijk, hoe zal hij te werk gaan? Is daar iets over bekend? Ja, er is natuurlijk nog niet zoveel over bekend. Maar voor zover ik hem ken, en ik heb hem ook verschillende malen geïnterviewd. Hij is iemand die vooral hamert dat er structurele hervormingen in Griekenland moeten worden doorgevoerd. In de publieke sector, omdat daar de bureaucratie, de corruptie te groot is. Hij is zeker ook voor privatiseringen. En hij zegt ook, ja, Griekenland moet meer productief worden, meer Concurrerend. Uh, hij zal ook wel uh, natuurlijk bezuinigingsmaatregelen moeten gaan doorvoeren. Maar ja, goed, dat hangt allemaal ervan af hoe de onderhandelingen in Brussel zullen gaan. Ja, en hoe is het met zijn gezondheid? Goed, ja. hij is jong, 55 jaar. Oh, okay. En voor zover ik weet, is hij gezond. Okay. Ja, je weet het nooit daar in Griekenland. Uh, Connie, dankjewel. Over uh, Janis Stournaras, dus de nieuwe minister van Financiën, naam die we ongetwijfeld de komende tijd nog veel tegen gaan komen. We gaan naar het wielrennen. Bondscoach Leo van Vliet heeft Robert Geesink toegevoegd... aan zijn selectie voor de Olympische Spelen. Aan de telefoon, Robert Geesink zelf. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag. Uh, ja, je zou kunnen zeggen, ja Robert Geesink toegevoegd... natuurlijk uh, fantastische wielrenner. Maar jij zag in, in eerste instantie het parcours in Londen niet zitten. Hè? Waarom niet? Nou ja, als mensen vroegen over, over de Spelen... gaf ik meestal aan dat het uh, niet, uh, niet mijn eerste, eerste doel van het seizoen zou worden. Mm -hmm. Dat het... Uh, de koer niet echt lastig leek. Het leek nogal een, een rondje te worden. En, uh, nee, ik wil eigenlijk uh, eerst natuurlijk focussen terugkomen na, na, na die val van vorig jaar. En daarna, ja, natuurlijk uh, vooral uh, op de Tour en, uh, en, en het WK vooral. Maar uh, ja, ik denk dat ik uh, nog altijd voor een ploeg, uh, en dat heb ik ook direct al aangegeven, gewoon van waarde kan zijn om voor een, voor een ander uh, werk te doen. Want ik denk uh, dat ik... Een hele lange zware koers altijd wel bij de Petro. Bij de overblijft, zeg maar. Ja, maar wat is nou geweest wat je mening echt heeft doen veranderen? Uh, nou ja, wat ik al zeg is, ik, ik ben nooit negatief geweest ten opzichte van, van de Spelen. Maar uh, ik heb altijd gezegd dat het niet direct mijn zou zijn, maar dat ik voor een ander nog wel uh, ja. van, uh, van, van dit kan zijn. Dus uh, dat heb ik altijd al gezegd. Alleen ja, is dan ook nog aan de bondcoaster natuurlijk mee te nemen of, uh, of voor iemand anders te kiezen. Ja, hoe, hoe ziet het parcours eruit? Je zegt Kevin Cavendish, Cavendish rondje, vlak. Nou nee, er zit, er zit wel een klim in hè. en het is nog best een, uh, best een uh, lastige klim. Uh, ja. Nou het blijkt met, uh, in ieder geval een smalle weg en uh, uh, ja, zo'n zo kleine twee kilometer. En uh, dat schijnt nog wel lastig te nou, zijn. Ik bedoel, ik ben er zelf niet geweest, maar uh, uh, ja ik denk wel dat het een uh, dat het een koers is uh, die uh, ja die, die zwaar gaat worden, dat sowieso. Maar uh, ja, het is nog een heel stuk naar de finish na de laatste keer die klim. En dat, uh, dat maakt het natuurlijk in het huidige wielrennen. Ja, dat, het, dat het dan wel vaker sprint aankomt. Ja. En dan gaan wij, gaan wij als ploeg proberen we dan aan te veranderen natuurlijk. Ja, eerst, eerst de Tour rijden. Hè? Je zegt al, een heel belangrijk moment in jouw carrière. Je komt dan terug naar een hele nare uh, blessure. Het zit wel heel snel achter elkaar, hè? Ja, ja het, het, het heeft nu toe nu eigenlijk heel vlot. Het gaat de goede kant op. Uh, de Tour is, uh, is een... Is een uh... Ja, het is natuurlijk een hele zware wedstrijd, maar ik heb in het verleden 2010 ook al laten zien dat je ja, een week na de Tour al wel uh, heel goed kunt zijn. Toen was Sebastian uh, bij de beste en uh, uh, ik denk uh, dat je uit de Tour een hele goede, goede voorbereiding gaat zijn ook op die Spelen. Zeker als je daar uh, ja, bijvoorbeeld nu al uh, daarmee in je achterhoofd uh, natuurlijk uh, ja, die laatste week van de Tour gaat rijden. Ja, je kunt heel goed zijn uh, een week na de, spelen, of, uh, de Tour, zeg je, maar je moet bij de Spelen op je allerbest zijn volgens mij. Ja precies, maar uh, wat ik al zei de dat denk ik daar gewoon een hele goede voorbereiding op. En, uh, en uh, zeker als je, ja, naar mijn idee, uh, heb, ik daar, heb ik daar gewoon wat te zoeken. En uh, ik ga daar gewoon uh, met de Nederlandse ploeg proberen te, uh, en, ja, een hele mooie koers te maken. Ja, hebben die, hebben die Spelen toch een bepaalde aantrekkingskracht voor je? Ik denk voor ieder als sporter. Uh, ja, ik bedoel, het zijn Olympische Spelen, dat, uh, ja, dat mogen duidelijk zijn dat dat een heel belangrijke uh, belangrijk iets is in de, in de sport. En, uh, en, en uh, uiteraard, uiteraard ook voor mij. En ik denk dat het een, uh, ja, een, uh, een hele speciale ervaring is als, als mens en als sporter. En, en, en daarbij denk ik een kans om, uh, ja, om jezelf onsterfelijk te maken in je, in je sport. Ja, we hebben je afgelopen zondag in actie gezien. Het is nu pas dinsdag. Hoe gaat het na het Nederlands kampioenschap? Want dat was ook een zware rit, hè? Ja, het was een hele zware dag. Uh, slecht weer en een, uh, een heel lastig parcours. En uh, ik moet zeggen dat ik me eigenlijk uh, vandaag en eigenlijk ook gisteren al uh, wel best goed voelde. Ja, de, de kop staat natuurlijk nu richting, richting toer. En, uh, en uh, daar, daar kijk je naar uit. En uh, morgen is morgen er verder gaan we vertrekken. Die kan op. Oké. Okay. Heel veel succes tijdens de toer en dus nu ook tijdens de Olympische Spelen. Dankjewel, Robert Geesink. Dankjewel. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Luisteraars blijft aan uw toestel. Stana. Had je hem een Bert kunnen vragen, hoor. Die heeft, uh... Ja, Santana was dit. En heel stom. Ik heb het honderd miljoen keer gehoord. En ineens dacht ik, hoe heet het? Hold on, natuurlijk. We gaan beginnen met het uh, mediaforum. Vandaag met Bert van der Veer en met uh, Joost Niemuller. Bert is uh, tv-kenner, uh, Joost is blogger, uh, journalist ook al, al jaren. Uh, dus uh, spits de oor even. We beginnen even met iets uh, van de journalistensite site Villa Media. Die hebben vandaag een artikel geplaatst waarin een oproep wordt gedaan... Uh, voor meer openbaarheid uh, bij uh, onderhandelingsjournalistiek. Als bijvoorbeeld een politicus een eis stelt aan een interview... moet de journalist dat ook gewoon kunnen publiceren. Het artikel is mede-ondertekend door journalisten als Clary Polak en uh, Frank van der Linden. Die laatste is nu aan de telefoon. Frank, goedemiddag. Hoi, Jorgen. Hi. Waarom deze oproep? Nou ja, je herinnert je ongetwijfeld de prachtige reportages van Gerard van Westerloo. Uh... ...die uh, de gast was bij de PvdA-fractie ooit voor uh, NRC Handelsblad en uh, de film De Keuken van Kok... ...waarin uh, documentairemaker niet Koppen nog meekijken tijdens de campagne van Wim Kok. Dat was onthullende journalistiek. En nu er een verkiezingscampagne aankomt, uh, dachten wij, met name Theo Derchant die dit idee opperde... ...zou het niet interessant zijn om eens te zien hoe dat nou andersom werkt? Zijn de redacties uh, uh, bereid om in hun keuken te laten kijken en ons mee te laten genieten van de afwegingen die zij maken... als het gaat om het inviteren van gasten, het accepteren van voorwaarden van gasten en dergelijke. Ja. Uh, het gebeurt natuurlijk af en toe wel, hè? dat je, dat je bij een, naar een interview zit te kijken of dat er maar één gast zit. En dat, uh, ik noem wat, bij Paul Witteman wordt dan wel uitgelegd... Uh, nou ja, uh, die en die zitten hier nu alleen, want dat heeft hij gevraagd en dat vonden we ook maar even beter. Ja, hulde, ja. Dat, dat zou meer moeten gebeuren? Nou ja, niks moet. Uh, maar het is interessant om met elkaar te, te bediscussiëren waar de grenzen nou precies liggen. Hè? Kijk, ik... Uh... Ik ben niet de eerste aangewezen om al over tv-programma's te praten. Clary Polak staat daar niet voor niks met haar handtekening onder. Die kan veel beter uitleggen wat haar niet bevalt aan de tv-programma's waarin zij figureert. En de wheels en de deals die worden gemaakt met politici die daar aan tafel verschijnen. Maar als ik praat over bijvoorbeeld schriftelijke interviews... Ja, dan valt mij op dat er nou, laten we zeggen, vanaf 1980 dat ik begon te interviewen tot aan nu... een soort van verwoording gaande is. In het begin een, ja, dan zat je bij een premier thuis, in half 3 uur, geen voorlichter in de buurt. Later kwamen er voorlichters bij, paardenfluisteraars, mediatrainers, partijvoorlichters. Er werden eisen gesteld over thema's die wel of niet aan de orde mochten komen, vragen die wel of niet of zo gesteld mochten worden. En daar probeerde je dan natuurlijk ontzettend weinig van aan te trekken. Maar het was wel steeds lastiger. En dat is uh, nog lastiger geworden, want uh, nu uh, kan het gebeuren dat een politicus zegt. Je kunt uh, twee opties kiezen, of ik praat vrijuit en dan krijg je een mooi interview... ...maar dan moet ik alles kunnen wijzigen wat ik wil in de uiteindelijke tekst. Of ik ga met het slot op mijn mond praten, uh, want dan ga jij alles tot op het punt komen citeren. Ja, dat is een traditie die ingezet is door Jelles Juijlstra, directeur van een Nederlandse bank... Ooit ...bij Fijker Sahl, van zijn Nederland. Ja, en dat begint een hoge vlucht te nemen. Ja, ja. Um, denk je dat journalisten daar ook uh, op zitten te wachten? Ik kan me ook zo voorstellen, ik, ik verplaats het dan toch maar even weer naar de tv... Frank, vraag even of die vrouw even de mond houdt met die treinberichten. Ja, ja. Nee, maar dat, dat uh, ik noem wat zo'n Witte man, die vinden dat natuurlijk ook wel stoer om Mark Rutte te hebben. En, en die willen dan misschien liever niet uh, bekend hebben dat, dat, uh, ja, dat daar een, een deal aan de grondslag ligt komen begrijpelijk. Uh, we hebben natuurlijk uh, deze oproep aan meerdere journalisten voorgelegd. En die hebben ons heel goed geschetst hoe lastig dat is. Want zij zijn bijvoorbeeld bang dat zij, als ze dit ondertekenen en mee zouden doen, gasten zouden verliezen aan programma's die niet meedoen. Waar die, uh, die gasten dan veiliger, tezamenlijk zijn. Ja. Ja. Dus ik snap, ik snap de lastigheid van die positie ontzettend goed. En tegelijkertijd denk ik, als wij vragen om transparantie in de politiek... Als wij vragen om transparantie in het bedrijfsleven, om maximale toegang, om openheid over de manier waarop dat alles functioneert, dan kunnen we onszelf op de kop krabben en zeggen tot hoever zijn wij bereid te gaan, zelf. Ja. Ja. Maar okay. denk maar heel even nog, denk je dat het, de, uh, Frank, dat het altijd relevant is voor de lezer, voor de luisteraar, voor de kijker? Nee, nee, het is pas uh, relevant op het moment uh, dat uh, er eisen worden gesteld, die worden ingewilligd en op basis waarvan je dus een ander beeld krijgt dan een volledig beeld zou hebben opgeleverd wanneer uh, die eisen niet werden gesteld. En ja, dat kom je wel steeds vaker tegen, hoor ik van twee tv-collega's en maak ik zelf mee in de schriftelijke journalistiek tot en met notarisverklaringen die je worden voorgelegd. Ja. Oké, okay, dankjewel. Goeie reis trouwens. Oké, okay, Frank van der Linden was dat. Uh, ja, even naar het mediaforum dan. Uh, Bert van der Veer en Joost Niemuller. Uh, dus ik stel me zo voor, Joost, dan krijgen we straks studio sportzomer waar Ruud Gullit de gast is en dat staat onder in beeld. We hebben met Ruud Gullit afgesproken... dat we niet over zijn affaires uh, met, met uh, echtscheidingen en toestanden gaan praten. Ja, nou ja, het is een absurd voorstel. Want als je gaat onderhandelen, dan ga je namelijk onderhandelen. En het idee van onderhandelen is dat je met elkaar ergens uitkomt en een deal maakt. Als je onderhandelt en daarbij zegt de één partij van, uh, ja, ik ga sommige dingen uit mijn onderhandelingen naar buiten brengen, dan heb je dus geen onderhandeling meer. Want dan heeft die andere dus ook niks meer te bieden. Dus Het is, het is uh, heel onrealistisch en het klinkt, klinkt allemaal ethisch geweldig. Maar vind je dat je helemaal dus niet moet onderhandelen? Nou ja, kijk, er voelt een rare fout. Kijk, Frank stelt het voor alsof er aan de ene kant zijn er zeer kritische uh, journalisten die de waarheid eruit willen bekrijgen en aan de andere kant uh, wordt er uh, gemanipuleerd. Het, zo ligt het helemaal niet. Zowel de journalist als, als, als de politicus ze hebben een gezamenlijk belang het maken van nieuws. En daar proberen ze dan uh, vervolgens uit te komen. En dat weten spindokters wel altijd goed. Dus is helemaal geen sprake van voorwaarden. Nee, ze zeggen van... Uh, uh, ja, uh, leuk zo'n interview... maar uh, zou je ook een nieuws, uh, nieuwsmakend interview willen maken... dan zou je bijvoorbeeld daarover kunnen hebben. En als de journalist dat vervolgens naar buiten gaat brengen... dan ziet hij dus zijn eigen glazen in te gooien. Dus het gaat gewoon niet gebeuren. Bert? Nee, ik ben, ben ontzettend, de, de term viel ook, ik ben ontzettend voor kijkjes in de keuken. Er hangen hier ook allemaal camera's, ontzettend interessant. Maar ik, ik vrees dat in de, in de, in de keuken waar, waar Frank het over had, niet zo heel erg waanzinnig veel gebeurt. Ik bedoel, ik, ik heb afgelopen seizoen met mijn neus bovenop menige Pauw Witteman gezeten. Even en ik heb zondag mogen regisseren. En ik heb gewoon niet zo vreselijk vaak meegemaakt dat er echt afspraken gemaakt zijn waarvan je zegt van nou, dat moeten de mensen nou, nou echt weten. Kruis Kruijf zat een keer bij Pauw Witteman. Ja, dat was niet en... verkeerd geweest om daar bijvoorbeeld iemand bij te zetten... die een beetje de kijk op had gehad ja, maar, en een kritische vraag had kunnen ja, stellen. dat is een journalistieke maatstaf die je nu aanlegt. Maar ik was het niet een verzoek van Kruijf om daar alleen te zitten? Nee, dat was een voorstel van ons om daar hem alleen neer te zetten. En niet uh, dat je zegt van Jeroen en Paul schieten te kort als het om voetbal gaat. Weet ja, je wat, laten we daar iemand maar anders naar zeggen. Ik bedoel, jullie zitten daar met een honderdduizend uh, redactie... Uh, die zitten niets anders te doen dan de hele dag te onderhandelen. Ja, maar niet, niet zo zitten onderhandelen over dingen waar je het niet over mag hebben. Ik bedoel, je onderhandelt wel degelijk over de dingen waar je het wel over wil hebben. Maar dat, dat, dat spoort toch ook vaak eh, wel wat de journalistiek wil en wat de politiek wil. Nee, naja, maar goed, en... jullie willen een fijne tafelsetting. Dus jullie willen bepaalde mensen tegenover elkaar. En ja, als dat... die dan dat zet, dan is het interessant ja, het om die dan daar met je gaan bijvoorbeeld over Het komt wonderlijk zitten. weinig voor dat iemand zegt van... oh, als die aan tafel zit, dan kom ik niet. Het komt zelfs uh, bizar veel voor dat mensen niet eens vragen... van wie zit er bij mij nog meer aan tafel? Ik, ik, ik kan me dat zelf alweer slecht voorstellen. Nee, maar dat ligt en, dus zeg, aan jullie ik, kant. Er dus er gebeurt gewoon jullie veel. willen een leuke tafel hebben. Dus jullie willen dat als, uh, dat als er iemand van de PVV komt, vinden jullie het leuk dat er iemand komt die uh, daar die dingen over de PVV kan. Want dan denk ja. je, ja, dat is een leuke uitzending. Maar dat zie ik te kijken toch gewoon. En dat is de oproep uh, van, van Frenke en Consorten toch niet. Joost, wanneer wordt het kwalijk dan? Ja. Nou ja, nee, ik, mijn insteek was ook helemaal niet dat het kwalijk was, maar dat het, dat het, dat het gewoon de realiteit is. Dat de onderhandelingen continu plaatsvinden. Echt, en op het moment het... dat je iets daarvan prijsgeeft, doe je alsof je uh, uh, uh, uh, uh, zeg maar openbaarheid geeft. En dat is helemaal niet. Dat is alleen maar een onderdeel van het. Dus eigenlijk ben je nog hypocrieter dan het anders zou zijn. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld geëist dat we het vandaag over voetbal international gaan hebben. En als je dat straks aan kon, dan zeg je dan dat, ik, dat het een eis van mij was. En dan denk je gewoon een leuk onderwerp. Dan moet je soms afwachten hoe dat ja. Ik heb geëist dat het er niet over zouden zijn. Ja, ja, daar gaan we ja. alweer. Dan gaan we kijken waar, waar we uitkomen. Eerst nog even iets anders. We gaan uh, even naar de BBC en de Volkskranten. Laatst we vandaag dat de BBC hun journalisten nog meer gaat beoordelen op hun... Commerciële waarde. Er lekte een mail uit uh, van een BBC-baas die hun buitenlandsjournalist vertelde dat in hun functioneringsgesprekken de vier I's centraal komen te staan: impact, innovatie, integratie en inkomsten. Oftewel, je kunt nog zo'n uh, belangrijk verhaal over Afrika of Syrië hebben, maar je zorgt maar dat het voor. Iedereen interessant wordt, ook voor de mensen die helemaal niet geïnteresseerd zijn. En uh, ook zouden alle items zo verkocht moeten kunnen worden aan andere televisiezenders. Wat, wat vinden jullie daarvan, Joost? Ja, goede zaak. Ja? Ja, ik bedoel, het, het probleem is natuurlijk dat uh, er wordt zogenaamd door de UBC... Uh, objectieve berichtgeving gegeven. Die is enorm politiek gekleurd. Die wordt dan onder het mom van... Uh, uh, wij staan los van alles, wordt die gebracht. Uh, uh, ja, maak maar duidelijk dat je gewoon allerlei belangen hebt. En ga vervolgens ook zorgen ervoor dat je, de, dat je de kijker een beetje meekrijgt. Uh, ik weet bijvoorbeeld buitenlandse... Het laatste voorbeeld zag ik van de BBC. Die had een item gemaakt over Wilders. Dat was dan de buitenlandse verslaggever in Den Haag. En het insteek was, dat ging naar de katshuisberaad. Um, uh, Wilders, uh, het is helemaal klaar met Wilders. Uh, er wordt helemaal niks meer. Want er waren twee hooggeplaatste bronnen gesproken. En er werden namen bijgenoemd van mensen die geen enkele rol spelen. in de hele Wilders affaire. Okay. Dat wordt gewoon een BBC. En dan denk je, nou, ik ben benieuwd hoe dat dan zit met dat bericht over India. Waar ik de naam natuurlijk helemaal niet ken. Hmm. Dus ik ben helemaal niet zo... Ik bedoel, er wordt een beetje zo sfeer van de BBC. Staat boven alles verheven. Maar ik heb daar zeer mijn twijfels over. Jij Bert? Ja, misschien een iets andere invalshoek om, om het eigenlijk te prijzen wat ze doen. Kijk, journalisten hebben natuurlijk in de afgelopen jaren sowieso wel wat slagen moeten maken. Uh, je had van die buitenlandcorrespondenten die zich konden veroorloven om één keer in de 14 dagen een itempje van 1 minuut 30 te produceren. Nou, die, zijn nu, die doen nu radio, die doen nu internet, die doen de hele handen. Daar werd ook niet iedereen even vrolijk van. En het is lijkt me een hele normale eis om aan een journalist te stellen. A, ah, dat, dat het item begrijpelijk en aantrekkelijk moet zijn. Dat lijkt me de taak van iedere journalist waar je ook werkt. En in de tweede plaats dat je is wat vaker, zeker als je de BBC bent, die heel erg bestaat, ook dankzij het feit dat ze heel veel dingen verkopen, dat je het ook af en toe even rekening mee houdt dat het verkoopbaar moet zijn en dat je het ook wel op ja. een andere manier zou kunnen maken. Je uh, ziet er, wordt, er wordt overigens in Fox wel een punt genoemd waarvan ik denk, ja, dat is wel een ding. Kijk, als jij bijvoorbeeld een, een item wil verkopen uh, aan China, terwijl het item over China gaat, dan heb je te maken met de Chinese censuur, die dan op een gegeven moment ook voor BBC in Engeland geldt. En dat was natuurlijk wel een beetje kwalijk. Ja, maar ja, dat is inderdaad. Dat je daar een, je item rekening mee gaat houden om die uh, om om, de, om ja om aan ja, de Chinese. Ja, dus ja, dus. ja, maar goed, ik denk dat je bij beoordelingsgesprekken aan het eind van het jaar nog niet het met het energie naar -Nou item wordt afgerekend. Dus, ik bedoel, het, het ja, maar is. Op, zijn ze blij eh, dat je het item hebt verkocht. <laughs> nee, ja, misschien weer <laughs> wel. Maar goed, ik vind het op zich niet zo vreselijk slechte zaak dat mensen dat journalisten die hebben zich natuurlijk al jarenlang verheven gevoeld boven het normale beroep ongeveer... het niveau van eh, priesters gesteld en die moeten ook gewoon hun werk doen. Kortom, we zijn gewoon helemaal eens. Ga ja, ja, het Ja, want daar zijn jullie vast niet over Dat is inderdaad het moddergooien naar het Nederlands elftal. De afgelopen dagen bereikte het naming en shaming. Uh, over wie er nou uit Oranje gegooid moet worden. een voorlopig hoogtepunt in VU Oranje. Johan Derksen lijkt nu elke dag wel een rijtje spelers uh, op te noemen. die uh, onmiddellijk ontslagen moeten worden. Uh, volgens zijn informanten dan. Dit was het rijtje volgens Derksen gisteren. En dan kunnen we even een lijstje erbij pakken. Dus deze vermoedelijk afwezig. Moet je er nog wel vermoedelijk erbij laten staan. Maar jij zegt: geloof het dan maar, die komen niet meer terug. Thijssen, Bauma, Heitinga, Roes, Van Bommel, Van de Vaart en Huntelaar. Dit is door de technische staf onderling besloten dat die mensen eruit moeten voor de volgende. Ik, ik zeg niks door wie het besloten is. Nee, neem nou maar voor aan dat dit de waarheid is. Ja, de sfeer in dat programma wordt uh, eigenlijk uh, een beetje grimmiger, steeds kan je zeggen. Ik zag John van de Heuvelde van de week zitten. Ik neem ja, weer op voor John Heitinga. Dat was een vriend van hem. Maar die kreeg het ook uh, flink te verduren. Uh, niemand wordt gespaard. En jij vindt dat leuk? Ik, ik zit ook wel eens op de bank en dan denk ik... wat ben ik blij dat ik John heid, ga niet ben. Begrijp je? Want ik bedoel, je, zal, je zal maar van voetbal houden... en denk ik, kom, laat ik eens kijken... wat die jongens daar aan het uitvoeren zijn in Scheveningen... en op een avond gewoon gezellig met je leuke vrouw uh, op de bank gaan zitten... en dan om half elf en dan, hoor, dan krijg je dit allemaal voor je kiezen. Dat vind ik niet leuk. En tegelijkertijd, ik kan er toch werkelijk geen genoeg van krijgen. Ik ben al jarenlang geen kijken meer van goede tijden slechte tijden. Maar oh, wat is dit een waanzinnige... Ik bedoel, dit is gewoon leuker dan wanneer ze doorgegaan waren. Al die verhalen die eruit komen, die concties... en hij was aan het bellen en hij sloot zich af. En ja, ik vind het echt... Pret. En, en ze, ze doen dat gewoon bij Voetbal International zo vreselijk goed... dat het gat met uh, Studio Sport zo steeds groter dreigt te worden. Wat ik heel triest vind voor de publieke omroep. Maar wel buitengewoon vermakelijk. En Joost, uh, afgaande op jouw reacties van straks... vindt het eigenlijk allemaal wel uh, genoeg. Je hebt het wel gezien. Nou ja, ik zit me een beetje af te vragen, is het waar? En, en daar kom ik dus niet uit. Dus ik kun de, dan niet, kan Joost. ik dus inderdaad het dat als een is... soap gaan bekijken. Maar op een gegeven moment vind ik het dan ook wel weer een kijk, als het alleen maar soap is... en het zijn alleen maar gekke jongens die elkaar op, op de schouder slaan... maar de, de, die meneer van dit VI, hè, met dat blad... De, die, die presenteert zich wel degelijk als een serieus journalist. Die komt vervolgens met allerlei bronnen... waarvan hij vervolgens niet wil zeggen of die bronnen zijn... en dan wordt het in een soort lollige sfeer ges, uh, geschapen... waardoor je denkt, ach, misschien zijn het ook allemaal wel grapjes... want je komt er tenslotte helemaal niet meer uit. En dat is natuurlijk wel heel leuk voor die mensen zelf. Maar ik... Uh, uh, ik vind het wel een beetje frustrerend, omdat ik toch eigenlijk wel echt wel erg graag wil weten wat er nou allemaal zich afgespeeld heeft in het Nederlands elftal. En uh, uh, ik heb me net als, denk ik, uh, heel veel andere miljoenen ontzettend zitten erger aan het voetbalspel en wil weten wat er nou misging. Mm -hmm. en, uh, en met dit soort informatie ingestoken door mensen die zelf weer korte lijntjes hebben mm -hmm. met bepaalde voetballers. Uh, ja, ik denk overigens dat met de regeltjes hieronder, om bij Frank van den Blijf, je daar weer niets meer op schiet. Ja, zo langzamerhand wordt het ook heel gek. Dat werd ook geconstateerd in de Volkskrant. Uh, er zijn nu zoveel verhalen. Alle journalisten ja, hebben er bovenop gezeten. Maar die hebben er bovenop gezeten en niemand heeft iets nee, dat, dat gemerkt. Ja, maar dat, maar dat vind ik dus ook, ook, ook wel heel erg ik, uh, ik wil je niet altijd zeer beledigen, maar ik vraag me af of sportjournalistiek nog wel eens journalistiek is. Ja, oh, nee, joh, dat ik is gewoon, gewoon, gewoon ton, entertainment. Wat oh, heeft er in ja, je paspoort staan? Ik zie van Tom Egbert staan. En, en, en die stond er dan midden in en die zei achteraf van... Uh, ja, nee, ik had ook wel in de gaten dat er van alles mis was. En ik verdomme man... Je stond erbij, het is je taak om dat te berichten als het speelt. En niet om achteraf te zeggen dat je het ook wel wist. Dat vind ik toch wel vrij ergelijk. En dan, dat vind ik dat dan. Dat je maar, dat dan misschien, maar dat gebeurt toch in Den Haag ook wel eens? Ik bedoel, daar weten mensen ook veel meer dan wat we Ja, dat gebeurt in Den Haag ook. Maar ik, ik, uh, okay, ik heb weinig ervaring in sportjournalistiek Eigenlijk maar één week. Ik heb uh, de Tour de France een keer meegemaakt. En ik ben dan nog nergens in zo'n erge maffiatoestand gekomen als daar. Hmm. Daar was het of echt niets bij vergeleken. Dus echt uh, continu uh, krijg je informatie met... met Erbij. als je dit naar buiten gooit, dan weten we je te vinden. Volgens mij heeft heel de daar niet meer mee te maken dan Ja, dat nee, er is veel meer mensen die algemeen. van elkaar van afhankelijk zijn, nog dan in de Haag. Dat is echt, en de belangen zijn ook heel groot. Je, je moet continu maar weer doorgaan, je moet continu maar weer te woord gestaan worden door die sporters en, de, en bovendien de commerciële belangen zijn heel groot. Hmm. Heeft hij punten, vind je, Bert? Nou, kijk, wat ik, wat ik in ieder geval vind, is maar dat... Best uh, het eigenlijk hetzelfde. Want Hij geeft eigenlijk al op dat het om journalistiek gaat Hij zegt, ik, ik zie het als een soap. Ik, ik vind het echt, echt puur entertainment en ik ik vind ho hoogstens dat, dat uh, Voetbal internationaal zichzelf enigszins trivialiseert. Niet zozeer door allerlei nieuwtjes en geruchten over Oranje naar buiten te brengen. als wel er kan geen homo aan tafel schuiven of aan de bar zitten. Of daar worden slechte grappen over gemaakt. Mm -hmm. Dat vind ik nou een ticketje ordinair. En maakt het amusementsniveau eigenlijk nog iets lager. dan wanneer het zou zijn als het alleen over voetbal en zou gaan. Dus, en dus leuker? Uh, ja, god. Ik, ik hoop dat er vanavond weer wat bekend wordt. En maar maar kijk, de zwaar van Joost is toch wel dat onder het mom van uh, journalistiek. sportjournalistiek in dit geval, VI, Ja, maar, maar wij zitten dus hier om te zeggen. Dames en heren, dit is geen journalistiek meer. Dionne, moet je opletten, komt binnenkort van een showtrap sport presenteren. Echt waar? Je mag eindelijk je showtrap <laughs> krijgen. Met, nou, zullen we dat. Met vier gaan we... bodybuilders aan allebei de kanten. Ach, ja, dat los. is toch wat ik altijd je wel, heb gewild. Eh, ja, Ze zijn gekregen. nu al op de radio met een bodybuilder. Dus ja, dat, ja, dat weet wel, je ook niet. Dat gaat de goede kant uit. <laughs> Hartelijk dank voor jullie bijdrage in het Mediaforum. Joost Nieuwen en Bert van der Veer waren dat. Dank jullie wel. Het is uh, half drie geweest. De hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. De Kamermeerderheid wil de proef met vrije tandartstarieven staken. PVV heeft zich aangesloten bij de PVDA, SP en GroenLinks. Het eerste kwartaal zouden de tarieven met bijna 10 zijn gestegen. Minister Schippers geeft de tandartsen nog tot eind dit jaar de tijd om de tarieven te laten dalen. Anders wordt het experiment gestopt, maar de Kamer wil er nu al mee stoppen. De 1500 werknemers van Netcar hebben nog geen duidelijkheid over hun baan en toekomst. Volgens overnamekandidaat VDL duurt het nog weken voordat er duidelijkheid is over een reddingsplan voor de noodlijdende autofabrikant in Born. VDL verwacht nog een kleine maand nodig te hebben voor de onderhandelingen. Zometeen verslag Louis Dekker vanuit Born daarover. Alle 27 EU-landen moeten meedoen aan de zogeheten bankenunie en ook moeten Europese banken onder centraal toezicht komen te staan. Dat staat in een gezamenlijk plan van de Europese Raad, de Europese Commissie, de groep van eurolanden en de Europese Centrale Bank. Als een bank failliet gaat, dan moet het permanent noodfonds kunnen worden ingezet. En TomTom Tom en de AWB gaan samenwerken om de fileinformatie te verbeteren. Met de informatie die TomTom Tom heeft kan ook de vertraging in tijd worden gegeven. TomTom Tom verzamelt de filegegevens onder meer via hun navigatiesystemen. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De N343, de weg Oldenzaal Slaghaar, is momenteel in beide richtingen... dicht tussen Geesteren en Langeveen. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. Houd daar dus rekening met een omleiding. Op de A1 Henglo richting Apeldoorn, daar staat bij Twello drie kilometer. Dat is een auto stilgevallen en die blokkeert daar twee rijstroken. Op de A2 Belgische grens richting Maastricht, daar staat 2 kilometer voor Maastricht. En iets langer is de file op de A50 Arnhem naar Os. Daar staat tussen Heteren en Ewijk het e 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De zomer in contact met Mark-Robin Visser. Die zit in de Sportzomerbus en is op zoek naar het slavernijverleden in Amsterdam. En we horen ook het laatste nieuws over Netcar in Born. Verhaal. Je had de Mad dus. Hè? Die groep die is uiteengevallen. De kick is daaruit voortgekomen. Uh, en ook deze jongens. Marty Graveyard, Do You Really Wanna Dance? Van hun debuutalbum. Dat heet Summer Holiday. Wordt autofabriek Netcar in Born vandaag gered? Eind dit jaar verlaat de huidige eigenaar Mitsubishi Born... en naar een oplossing wordt al lange tijd gezocht. Vanmiddag is demissionair minister Verhagen op bezoek bij Netcar. Komt hij met een oplossing voor de 1500 werknemers? Verslaggever Louis Dekker is in Born. Louis, goedemiddag. Goedemiddag. Een, uh, een minister op bezoek, dat schept verwachtingen. Dat schept is, verwachtingen. Ja, ja is, is Maxime Verhagen met lege handen naar Born gekomen... of heeft hij het personeel van Netcar iets te bieden? Ja, er zit op dit moment een gracht tussen mij en de minister. Dus ik kan het je niet vertellen. Ik kan wel vertellen dat we hem vanochtend hebben gesproken... en dat hij zich absoluut niet in de kaarten liet kijken dat hij ook niet wilde zeggen dat hij iets concreets te melden had. Hij wilde gewoon bijpraten, zien hoe, uh, hoe de status van alle overnameplannen... hoe dat er allemaal uitziet. Maar goed, dat, dat snappen we allemaal wel, dat, dat hij dat zegt. Want onderhandelingen zijn buitengewoon moeizaam... en ook met heel veel partijen. Maar een minister die voor de zoveelste keer op bezoek komt... in een fabriek die op het punt staat... Uh, ja, Ten onte te gaan is te, is te zwaar gezegd. Maar er is hier wel onrust. Ja. En een minister die dan op bezoek komt. die schept verwachtingen, wat we al zeiden. En die kan ook maar beter iets in zijn achterzak hebben. Want anders dan worden bonden en ondernemingsraad niet blij. Nee. Waar, waar denk jij dat de sleutel voor een oplossing ligt? Ja, die sleutel die, die zou de minister graag hebben. Maar het is iets ingewikkelder dan dat. Het vervelende van de situatie is dat Netcar niet gered gaat worden door één partij. Natuurlijk VDL van de leegte in Eindhoven beoogd overnamekandidaat is. Maar VDL gaat dat alleen maar doen... als VDL on, eh, tegelijkertijd ook een deal sluit... met een partij die in die fabriek gaat. Die partij is beoogd BMW. BMW wordt dus niet de eigenaar van de fabriek. BMW wordt klant van VDL in de constructie. Maar je snapt wel... voordat alles dan op elkaar past... ben je wel even met elkaar aan het praten. En er zijn er heel erg veel kleine lettertjes... Eh, overname details, aandelenconstructies. Het is zo ontzettend gecompliceerd. En... Eh, de oplossing zou heel dichtbij zijn. Ik begrijp uit betrouwbare bron dat op het hoofdkantoor van BMW vandaag... een kogel door de kerk zou gaan of er een intentieverklaring komt of niet. Dat is een papiertje waarop ze eigenlijk zeggen... ja, wij BMW willen vanaf 2014 inborn auto's gaan bouwen. Dat is niet zo vrijblijvend als het klinkt. Oké, okay, het is nog geen contract met alle details. Maar als je dat op papier zet dat het je intentie is... dan zit je er moreel al wel aan vast... Nou, de hoop van de bonden en de ondernemingsraad hier binnen is dat die brief vandaag komt. De hoop nog concreter was dat minister Verhagen... misschien die brief wel in zijn auto bij zich had. En dat wil hij tot dit moment niet toegeven. Sterker nog, vanochtend was Verhagen bij VDL... bij Wim van der Leegte, de topman daar in Eindhoven. Eigenlijk de, de hoofdrolspeler in dit overnamedossier. En uh, Wim van der Leegte zei... Uh, uh, ja, ik vind het allemaal leuk dat jullie het willen... maar jullie zijn te snel, ik heb nog wel een maand nodig... En die brief komt er vandaag ook niet. Dus ja, wie moet je geloven? Duitsland, BMW, waar verschillende mensen zeggen... het, uh, het is vandaag wel die day. daar gaat een kogel door de kerk. Of VDL, de andere hoofdrolspeler, die zegt... nee, absoluut, vandaag nog niet. Nou ja, de ellende van dit hele dossier is dat de bonden maar één ding willen. De werknemers willen maar één ding. Duidelijkheid, want straks is het vakantie. Dat heet hier een collectieve vakantie vanaf half juli. Dat is over dik twee weken dus. En uh, ja, de vrees is hier dat die collectieve vakantie... zomaar overloopt in een definitieve vakantie. En jij, jij blijft daar wel voor ons, hè? Daar, want stel je voor dat ze naar buiten komen. Ik heb net een sms'je gehad, Dione. Ja? Een sms'je van de voorzitter van de OR die zegt... we zitten hier nog wel leven, het wordt een latertje. Goed, nou, dan gaan we samen met jou afwachten. Heel lang. Dank je wel, Louis Dekker vanuit Born. Het druk op ons telecomnetwerk neemt steeds meer toe, dataverkeer groeit en steeds meer vitale functies zoals openbaar vervoer worden draadloos geregeld. Het netwerk heeft het dan ook zwaar te verduren gehad het afgelopen jaar, zegt het agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken. En dat doen ze in het jaarverslag Staat van de Eter geheten. De uitdaging voor het komend jaar, het netwerk voor iedereen bereikbaar houden, want het is vol, zegt directeur Peter Spijkerman van het agentschap. Het netwerk lijkt op dit moment te vol te worden. Uh, uh, dat is ook wat wij zien. Dat lijkt ook soms de oorzaak te zijn van bijvoorbeeld van, ja, dat het uitvalt. Dat is natuurlijk niet altijd zo als je kijkt. Vodafone netwerk valt uit. Dat is niet omdat het te vol is, maar dat is omdat er een brand is. Ja, dat kan. Dus dat is de kanttechniek wel wel maken. Je kunt nooit alles uitsluiten. We leven gewoon niet in een risicoloze uh, samenleving. Maar je hebt natuurlijk aan de andere kant ook wel ja, gewoon op ophoping. Dat je moet zeggen van jongens, is dat waar dat ik dat doe? Ja, wat, precies. Want dat is natuurlijk de grootste bedreiging. Eh, dat het netwerk zo vol zit dat er eigenlijk een soort file ontstaat. Dat, er, eh, dat het netwerk vastloopt. Klopt, klopt. En hoe kun je dat oplossen? Dat kun je oplossen, punt één, door toch, eh, zeg maar, toch naar te investeren in het netwerk. Dat is, dat is de, ik zou zeggen, de meest simpele. Maar goed, dat heeft wel zijn consequenties en dat heeft ook een prijs. Gebeurt dat genoeg? Dat gebeurt op dit moment, dat kun je ook lezen in de staat van de eten. Er wordt nog steeds geïnvesteerd in antennes, in stations. Uh, dus op zelf gebeurt dat. Maar daarnaast moet je ook aan denken natuurlijk met allerlei nieuwe ja, gimmicks zou ik haar zeggen. Op het moment dat jij een berichtje verstuurt waarvan allerlei data achter zit. Dat je ook gewoon aan gedragsverandering kunt gaan denken. En überhaupt ook technologische aanpassing of technologische ontwikkeling ook. Dus er zijn verschillende wegen die ertoe kunnen leiden dat die weg weer wat... Wat vrijer is. Ja. Dus, maar zegt u nu eigenlijk dat mensen misschien wat minder zouden moeten whatsappen? Wat minder foto's zouden moeten... Versturen, wat minder op Facebook zouden moeten oh, browsen? Nee, nee, dat zou ik zeker niet willen zeggen. Ik bedoel, het is ook een verrijking, zou ik zeggen, van de communicatie, van de vrijheid, misschien zelfs wel, als je een beetje filosofisch gaat denken. Nee, maar ik zou meer willen denken aan van joh, uh, van joh, wat zit er allemaal achter? Want heel veel weet je zelf helemaal niet op het moment dat je een berichtje verstuurt. Dus het is ook zeg maar de fabrikanten, uh, degenen die uh, reclame maken erop, realiseer je wat je erop doet. En dan kunnen de operators ook misschien ook wel een rol vervullen in contracten die ze hebben. Hé, hey, wat mag hij wel op, wat mag hij niet op? Met de komst van allerlei nieuwe apparaten, de iPad, uh, uitgebreidere telefoons. Uh, bent u niet bang dat het netwerk op een gegeven moment gewoon te vol raakt? Moet er niet snel iets gebeuren om dat netwerk breder te maken en meer capaciteit te creëren? Nou, dat is natuurlijk wat er op dit moment gebeurt. Er vindt in. Uh, als alles goed gaat eind oktober vindt er een veiling plaats van nieuwe frequenties. Uh, als overheid hebben we gezegd voor ons, die mogen zeg maar. Uh, uh, hoe heet dat, technologievrij en dienstenvrij, dienstenneutraal, mag dat. Je hebt dan veel meer mogelijkheden, je kunt er veel meer uh, langs heen doen. Dus wij hopen en gaan ervan uit dat zeg maar, de schaarste dan weer wat afneemt. Een van die schakels, dat zijn de telecombedrijven. We hebben het over Vodafone, over KPN. Zijn zij zich genoeg bewust van uh, de kwetsbaarheid van het netwerk? En op het moment dat er een storing plaatsvindt, dat ze die heel snel moeten oplossen? Nou... Laat ik zo zeggen, zij hebben gewoon continuïteitsplannen. Op het moment dat het uitvalt, wat doen ze daaraan? Zij kunnen niet alles voorkomen. Maar het is natuurlijk wel zo dat je hebt wat meer ja, extremiteiten gezien. Op de voorpagina staat, uh, van Staat van Eterstaat smilde die omging. We hebben natuurlijk meer extremiteiten gezien. Een brand valt er in één keer een week uit. Dus ik denk ook wel dat er een soort uh, hernieuwd bewustzijn gekomen is... bij die mobiele operators. Om wel eens te kijken, van, ja, voldoet het nu allemaal nog wel? En uh, welk kwaliteitsniveau, welk continuïteitsniveau mag een consument van mij verwachten. Is dat ook de prioriteit voor het komende jaar, waar u op gaat toezien? Continuïteit? Nou, dat is dus een van de nieuwe taken die wij erbij gekregen hebben... gewoon wettelijk, wettelijk uh, verankerd... Uh, vanaf begin juni is dat wij uh, meer gaan kijken naar uh, aanbieders van mobiele communicatie. of zij continuïteitsplannen hebben en in hoeverre die continuïteitsplannen voldoen aan hetgeen verwacht mag worden. En als ze die niet hebben, mag u dan met de vuist op tafel staan? Dan mogen we met de vuist op tafel staan en dan kun je zelf denken aan boetes tot wat is het uh, 4,5 ton 450.000 euro. De directeur van het agentschap Telekom, Peter Spijkerman, in gesprek met Paul Sanders. De Radio 1 Sportzomerbus. Ja, daar is hij weer. Die Radio 1 Sportzomerbus. Hij is de hele dag in Amsterdam en onderwerpt zich aan een uh, geschiedenisles over de slavernijhandelaren uit Amsterdam. Op dit moment is Mark Robin Visser in de Grachtengordel. op een locatie die op de kaart is uh, weergegeven. Mark Robin, waar ben je precies? Het is, om precies te zijn, een prachtig grachtenpand aan de Keizersgracht op nummer 649. Het is een, uh, een halsgevel, denk ik. Een mooi versierde halsgevel. Een mooi gemetseld pand ook. Ziet er helemaal goed uit. Op de begane grond tralies. En uh, ik ben hier samen met Asfa Bijnaar. Hallo. Hi. Asfa is van uh, het NINSE. Dan moeten we even uitleggen wat het is. Hè? Dat ja. is het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Klopt. We hebben samen naar die kaart zitten kijken en besloten dat we hier naartoe gaan. En ja. we hebben ook al op het internet kunnen kijken van wie dit huis vroeger was. Vertel eens. Ja, dat is van een mevrouw, Anna Maria Magdalena Hasselt. Ja. Geboren in Zutphen 1809. En zij was de eigenaresse van, wel geteld... 380 slaven. En zij had 380 slaven in bezit. Ja, en uh, dat allemaal bij plantage sint barbara Sint-Barbara is een grote plantage geweest in Suriname. Ja, aan de Suriname-Rivier. En ja. dan kunnen we zelfs ook nog op het internet zien... dat zij dus een aandeel in, dat, in die plantage had. Ja, dus zij had een de aandeel in de plantage... dat zal waarschijnlijk ook de slaven en de inboedel... en alle uh, machinerie zijn. De hele eentiende, bubs? De hele bubs, één tiende aandeel. Ze had een tiende en dat is ja. waarschijnlijk... nou, dan was het dat een vermogende veel. dame, denk ik. Dat was best veel. En ja. die woonde dus hier in dit prachtige pand. En ja. het is op dit moment een woonpand. Ik loop even het, het statige trapje op. Ik ga gewoon eens even kijken of hier iemand thuis is en een mooie moderne bel. Ik denk dat, uh, ik denk dat mevrouw Magdalena niet zo'n goede bel had. Ik denk het niet. We gaan even rustig kijken of er iemand thuis is. Want ik denk niet dat de bewoners dit al weten. Want die kaart is pas vandaag gepubliceerd. Ja, dat zullen ze niet weten, denk ik. Nee. En uh, zoals heel veel mensen dat ook niet meer weten. Je woont op een gegeven moment ergens in Amsterdam... Het is ook maar sinds kort dat er sporen in Amsterdam zijn zo zichtbaar die naar het slavernijverleden wijzen. Dat is eigenlijk nieuw onderzoek. En ja. dit onderzoek van Dienke Hondius is eigenlijk nog nieuwer. Omdat je nu gewoon door Amsterdam kan lopen en echt panden kan aanwijzen. Waar plantage-eigenaren, slavenhouders hebben ja. gewoond. Dus ik denk niet dat de bewoners hier dat weten. Nee. nee. Nou, de deur blijft ook gesloten. Ik denk dat die mensen allemaal uh, hard aan het werk zijn. Maar we zit, de buren zitten in de zon. Laten we even kijken hoe het met de buren misschien iets weten van dit pand. Je denkt natuurlijk, slavenhandelaren... die zitten in Suriname of op de Antillen... maar de echte handelaren... Die woonden, die woonden in, in Nederland. Hier, en ze hadden administrateurs die ze dan naar Suriname sturen... om daar hun zaak waar te nemen. Vertegenwoordigers, Vertegenwoordigers of tussenpersonen. Tussenpersonen, administrateurs werden het eigenlijk genoemd. Ja. En die bestierden dan de plantage met ja. misschien één of twee assistenten. En de grondstoffen, suiker, cacao, koffie, ja. dat, die kwamen dan hier naartoe? Die kwamen dan hier naartoe als eindproducten. En die dan werden dan verwerkt in koekjes. Die werden verhandeld, eh, hier, verhandeld hier in Nederland. In Nederland. Ja. En zo vergaarde mevrouw uh, Anna-Maria Magdalena van Hasselt... haar. Haar vermogen. Ja, want dit is wel een heel duur stukje gracht. Even bij de buren in een iets minder chic pand wonen jullie. Zeg, wisten jullie dat van het slavernijverleden van het pand van de buren? Nee, wist ik niet. Nee? Nee. Vindt u het interessant om te weten? Ja, best wel. Ja. ja. Wat is daar gebeurd, denk ik dan? Ja. ja, nou, daar woonde dus gewoon mevrouw Van Hasselt. Mevrouw Van Hasselt. En mevrouw Van Hasselt had uh, 380 slaven oh. in bezit. Oh. Maar die had ze niet allemaal daar, hoop ik. Ze, ja. Die werkte heel hard in Suriname. Ach, jeetje, ja. Ja. En zo uh, bekochten ze zij hier uh, de woning. Jeetje, dat is ja. eigenlijk een heel besmet pan. Ja, dat zou je natuurlijk kunnen zeggen, dat het dan besmet is. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja, of dat niet? Zou je, ja, maar ik, ja, het is natuurlijk wel heel, heel scherp om dat één op één te zeggen. Want het zou kunnen dat mevrouw... Van Hassel nog wel meer uh, handelde. Ja, maar misschien was het wel een hele lieve mevrouw, maar ze had wel 380 slaven. Ja, goed. In dat opzicht is dus wel fout geld. <laughs> in dat opzicht besmet. <laughs> fout geld. Ja, klopt. Ja, maar dat is natuurlijk toch lastig, want je kunt je natuurlijk afvragen... wat heeft het voor zin dat we nu weten waar die mensen precies woonden? Waarom is, waarom is dat zo belangrijk? Ja, het is belangrijk uh, slechts om te weten dat het slavernijverleden uh, van Nederland... Een gedeelte geschiedenis. Het is onderdeel van de vaderlandse geschiedenis. Ja. We hebben nu heel veel nieuwkomers uit voormalige koloniën. En vaak wordt het een beetje afgedaan als een geschiedenis die bij hun hoort. Maar het is een geschiedenis die ook bij Nederland hoort. Omdat zij een grote rol hebben gespeeld in die hele handel... en in de slavernij en in het kolonialisme. Het is goed om het te weten dat je door de stad loopt, Amsterdam loopt... en de plekken kunt aantonen, maar dat je ook gewoon naast elkaar woont en leeft, ja. zoals ik nu naast jou staat of naar deze ja. mensen staat. En dat is gewoon aanwijzbaar, slavernij verleden. Dus het is ja. ter verdieping, ter verbreding van de Nederlandse geschiedenis. Ja. Ja. Dus het, het versterkt het verhaal ja. en het verdiept het verhaal? Ja, en het gaat wat dichter op je huid zitten. Het, ja, het komt heel dichtbij ja. ineens als je dan hoort dat je buren met, met de slavernij van doen hadden. Toch? Enorm, ja. ja. ja daar zit ja. je dan ineens nee, naast. 200 jaar. Uh, 1800, 1800 hebben we het over. ja. ja. 150 jaar geleden is de slavernij afgeschaft, dus dat is eigenlijk heel recent. Het is gewoon heel recent. Ik kan het iedereen aanraden om die kaartjes te bekijken, want het is heel informatief. Ja, het is uh, de, web, de, web, uh, de kaart via de website van de Vrije Universiteit. Ja, dus je moet even naar de VU gaan, dat Deze is VU.nl. En ja. dan kan je daar op een link klikken en dan kom je Precies, bij die kaart. Dan bij die en dan kan je dus gewoon per pand... Per pand in Amsterdam... Zo, een beetje waar juristisch is, ja, is, is, een beetje gluren bij de buren is er beetje gluren bij de buren, ja. En je <laughs> ziet dus ook dat heel veel van die eigenaren gewoon hartje binnenstad zaten. Dus ja. echt rondom de Dam, hartje binnenstad. Dus dat ja. waren toch wel uh, vermogende lieden. Ja. ja. Nou, deze kaart is van het centrum van Amsterdam. Maar ik kan melden dat er vanmiddag in Utrecht ook een kaart van de stad Utrecht wordt gepresenteerd. Waar ook die panden te bekijken zijn. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer plekken. Kortom, er komen vast nog veel meer kaarten op, uh, op de Google Maps. Maar dit is vast een begin. Een begin ja. Bedankt, Asfa Bijnaar, voor je bijdrage. Graag gedaan. En bedankt, buurtjes. Ja, dat was uh, interessant. Ja. Ja. Fijne dag nog verder. Groeten uit Amsterdam. Dag. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De mix van nieuws en sport. Met Dion de, de Graaf en Jurgen van den Berg. Aan de Tour de France doet denken, dan weet ik het ook niet meer. Dit was Alizée met Lolita. De 99 e Tour begint komende zaterdag in Luik. Natuurlijk zijn we daar de komende drie weken bij met Radio 1 Sportzomer. En onze verslaggever Steven Dalebout staat te popelen. Net als wij allemaal. En eh, dagelijks blikt hij vooruit met oudwielrenner Michael Bogert. Vandaag gaat het over de tijdrit. Ik zag er altijd heel erg tegenop. Ja. Zeker als ik een kort klassement stond, dan moest ik. Ik wist gewoon dat ik echt vol voor moest gaan. Maar vaak achteraf was het dan beter, omdat je dan gemotiveerd was. De tijdrit likten hun vingers af... toen het parcours van deze Tour de France bekend werd gemaakt. Een proloog rond Luik van 6 kilometer. Een tijdrit naar Besançon van 42 kilometer. En op de laatste zaterdag eentje naar Chartres van 54 kilometer. Ja, 101 uh, tijdrit is behoorlijk, uh, behoorlijk wat... Ik ben blij dat ik geen renner meer ben. <laughs> en daarin, daarbij zijn het ook nog eens... volgens mij niet al te lastige tijdritten. Dus niet, niet de, de eerste is misschien een beetje geaccidenteerd... maar de tweede volgens mij volledig vlak. Uh, de proloog natuurlijk... in heren hersteld. Maar ja... De het is logisch natuurlijk dat tijdrit belangrijk gaat worden. Je zag het verleden jaar ook, de tijd was heel belangrijk. En uh, ja, nu, nu heb je met de winden... zijn er nog meer, hè? Nog meer kilometers nu. Ja, meer kilometers, maar ook meer favorieten als, als je er even vanuit gaat... dat weekends gewoon uh, op zijn fiets blijft zitten. dit jaar en niet die pech hebt die jaar verledenjaars tegengekomen. denk ik dat, het, dat, dat, dat, uh, dat de tijdrit uh, doorslaggevend kunnen zijn. Rijden tegen de klok, velen vinden het niks. Bogert vond het vaak zelfs vreselijk. Maar in de eerste tijdrit van de Tour van 1998 was hij gemotiveerd. Michael Bogert komt net over de finish heen in 1.16.35. En dat betekent dat hij de snelste tijd tot nu toe neerzet. Het is ook een parcours voor Michael Bogert. Alhoewel er nu toch weer enige consternatie is. Want het is dan Hamilton 1. Ja, die zetten ze hier op de computer neer met uh, 1.16.35. Maar ik zag Michael Bogot er ook binnenkomen. Oh, en die was voor... Uh... Oh, jezus. Ja, dan gaat het niet goed met Michael Bogot. 1.18.41. Ik, dat ik, ik vertrok. Eindijden. Ik had hem ingereden met Berg en ik vertrok. En ja, vaak voel je dat hè? in de tijd of je een beetje power hebt. En ik had echt goede poten. En het was ook een tijdrit voor mij, want het was allemaal korte stukjes. Omhoog, omlaag, draaien, keren. Nou, daar hield ik wel van. Dus ik zat er eigenlijk lekker in. En op een gegeven moment hoor ik ineens een toeter. En ik krijg nou, dus ik kijk, komt, komt Hamilton voorbij. Dus nou, ja, dan weet je wel wat er gebeurt met je moraal. Dus ik, ik schoot helemaal in een wak gelijk. En uh, gelijk van houwelingen door die, uh, door die uh, megafoon. Uh, laat je niet gek maken, Boekie, uh, je rijdt hartstikke goed. En uh, ja, toen bleek achteraf dus dat Hamilton een uh, hele snelle tijd had. En dat ik, uh, ja, ongeveer drie minuten van hem finishte Maar twaalfde gewoon werd. Dus dat was hartstikke netjes. <coughs> Ik weet niet, ik heb er zo hard gereden als ik kon. En ik ben nog ingehouden, jongens. Dus. Ik denk dat hij grootste naar de tijd heb. Dat zal dan die Hamilton misschien geweest zijn? Ja, dat weet ik wel zeker dat die het was. Was het een moeilijke tijdrit? Ja, verschrikkelijk zwaar. Ik dus... vond een van de lastigste tijdrit uit mijn leven. Het was alleen maar op en af, geen meter vlak. Geen ritme, alleen maar beuken. maar de klote man. In de komende editie van de Tour de France lijkt het op voorhand te gaan tussen Wiggins en Evans. Eerder deze maand deelde Wiggins alvast een tikje uit aan Evans. In het criterium du Doviné was Wiggins over 53 kilometer, 1 minuut 43, sneller. Nou, wat Wiggins zelf al aangaf in de media dat is dat, dat de Tour nog uh, een stukje weg is uh, tijdens Doviné. Dus ja, die, die, die zal zich daar... Uh... Hij, natuurlijk is het, heeft hij wel een, een, een soort mentale voorsprong. Want hij heeft toch die tijdrit gewonnen. En, en hij, hij klopt toch even met 1,38 of zoiets. En ja, dat is toch lekker. Dat neem je toch mee, de Tour in. Maar Wiggins die weet ook. En het is denk ik een hele realistische man. Uh, een paar goede ploegleiders daar. Uh, met Leinders hebben ze daar een goede dokter. Die ook uh, buiten dat die dokter is ook heel veel verstand heeft van, uh, van wielrennen zelf. Dus hij zal, zal hem er ook wel bedug voor maken of in ieder geval uitleggen dat het niet zo gemakkelijk is om de derde week van de tour nog een sublieme tijdrit af te leveren. Daarentegen daarentegen Evans heeft laten zien jaar dat hij dat wel kan. Dus ja, Wiggins zal gewoon altijd heel goed blijven opletten. Daar heb je ook nog Martin die uh, ja een goede tijd kan rijden, maar ik denk je iets minder is in de bergen. Maar de tijdritten gaan heel belangrijk zijn. Zo is het en niet anders. Michael Bogert uh, was dat over de tijdritten. Morgen weer een ander onderdeel van de tour die dus komende zaterdag begint in Luik. Het is uh, bijna drie uur. In het volgende uur van de Radio 1 Sportzomer uh, kijken we vooruit naar de EU-top onder andere die donderdag en vrijdag uh, plaatsvindt in Brussel. We kijken ook terug op de ramp met de Concordia, eerder dit jaar. Zou ik nog even een uh, plug doen voor, die, uh, voor dat spel dat we spelen? De, elke ja. avond is dat uh, in, de, in de Radio 1 Sportzoon, maar ook op de site radio1.nl. Tijd voor tijd heet het, je kan er een horloge mee winnen. Waarschijnlijk uh, iedere dag een vraag waarin de juiste tijd centraal staat. Vandaag gaat hij over de tennis. Uh, ik meen de langste partij vandaag op Wimbledon. Hoe lang zal die duren? Wat denk jij? Ze kunnen 11 uur duren, maar uh, ik denk niet dat dat uh, dit jaar weer een keer gebeurt. Nee, ik heb iets van 2 uur 47, maar ik dacht dat is eigenlijk nee veel te weinig. Hè? Ja, dat is veel te weinig. Kun je het nog herstellen? Kan niet meer. De Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal. De halve finales. Morgenavond om kwart voor negen Portugal-Spanje. Donderdag Duitsland-Italië. Luister naar de Radio 1 Sportzomer en mis niks. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Zomervoordeel bij weekamp.nl: Tot wel 250 euro korting op heel veel elektronica. Zoals flatscreens, koelkasten, laptops en nog veel meer. Jouw zomer is begonnen. Eerst weekamp.nl. Dit is Radio 1.